De terreurorganisatie Al-Qaeda heeft plannen om aanslagen te plegen op het spoor in Europa. Dat schrijft de Duitse krant BILD. De Duitse veiligheidsdiensten zijn volgens BILD in staat van paraatheid. Er wordt rekening gehouden met bomaanslagen op treinen... maar ook met sabotage van het spoor, bovenleiding en tunnels. De informatie over de geplande aanslagen komt van de Amerikaanse geheime dienst NAC... die enkele weken geleden gesprekken heeft afgeluisterd tussen topfiguren van Al-Qaeda... De brandweer in Groningen is bijna het hele weekend bezig geweest met een brand in een veevoerbedrijf in Farmsum bij Delfzijl. Daar ontstond zaterdagmiddag brand in een drooginstallatie met 25 ton graan. De temperaturen in het vuur liepen op tot wel 700 graden. Toen bleek dat de constructie door de hitte onstabiel werd, besloot de brandweer om het graan gecontroleerd te laten opbranden. Pas om 10 uur gisteravond werd in Farmsum het zijn brandmeester gegeven. In Zuid-Limburg is de provinciale weg N278 bij Kadir en Keren afgesloten. omdat er gisteravond bomen op de weg zijn gevallen. Dat gebeurde tijdens hevig noodweer. waarbij het hard regende en waaide. Een van de omvallende bomen raakte een passerende auto. Niemand raakte gewond, maar de schade was groot. De brandweer is bezig met het weghalen van de omgevallen bomen. N278 bij Kadir en Keren is over een uurtje weer open. Het weer. Vanochtend in het oosten droog met geregeld zon. In het westen buien. Vanmiddag in het westen opklaringen en in het oosten buien. Het wordt overal zo'n 20 graden. Morgen is het droog, vrij zonnig en wat warmer. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. KRO. De nacht van het goede leven. Jan Emoes. Ja, wij verwachten rond, uh, nou, ik denk tien voor zes. Rex van Beuningen, zelf benoemd popkenner uit het zuiden des lands. Uh, voor die tijd hebben we uh, nog wat uh, met elkaar af te handelen. Namelijk het mysterie van Emily. Ik leg zo uit hoe dat zit na Elvis Costello. He's a rap star. Elvis Costello en Watching the Detectives. Bij Elvis vragen je, je altijd af, waar zing je nou eigenlijk over? Maar dat doet er helemaal niet toe. Ik vind het begin van dit nummer zo mooi. Omdat het meteen, het is zo filmisch. Alsof je in een bioscoop zit en er gaat, iets, er gaat iets gebeuren. Dat voel je, dat hoor je in ieder akkoord. Elvis Costello was dat. Wel nu. Uh, wij gaan nu het mysterie van Emily uh, met u spelen. Met uw welnemen. Drie tekstfragmenten heb ik voor me liggen. Als u na nou één fragment weet over wie het gaat... dan wint u een verschrikkelijk grote prijs. Het is ons niet bekend welke, maar dat komt goed. Dat zijn prijzen die liggen opgeslagen in de kluizen van de KRO. En, uh, nou goed, na twee fragmenten wordt het wat minder. Dan wint u ook nog een aardige prijs. Na het derde fragment dan wint u een prijs voor de moeite. Daar komt het eigenlijk op neer. Uh, wij zetten u aan het denken over wie gaat het... Het is maar moeilijk afkikken als je eenmaal aan invloed... veel invloed en roem hebt mogen snuffelen. Dus als je op de een of andere manier al dan niet door eigen wil... in een ander wat minder centraal gelegen vaarwater terecht bent gekomen... dan ga je toch weer op zoek naar iets wat erg lijkt... op datgene wat je nou juist verlaten hebt. Ja, soms dan snapt de buitenwereld daar helemaal niks van. Die buitenwereld zegt, ga nou gewoon gelukkig worden... Maar dat lijkt niet de prioriteit te hebben. Over wie ging dit? 0800-1121. 0800-1121. Ja, Olivia Newton, John, ik vind het een moeilijk geval met dat fluwelen stemmetje. Maar één nummer vind ik onverwoestbaar en dat komt vooral door die slide gitarist. I couldn't even find the door I couldn't even see the floor I'd be sad and blue If not for you If not for you Babe, the night would see me wide awake The day would surely happen Willem die schreef het, if not for you. George Harrison heeft er ook een hele mooie versie van gemaakt. Maar ja, die gitarist hier geeft die man een gouden medaille. Dat was uh, Olivier Newton-John. Dag Henk Vos, goedemorgen. Goedemorgen. Henk, aan wie dacht jij naar één fragment? Ik dacht aan uh, Maxime Verhagen. Maxime Verhagen, waarom? Nou, die is dus uh, weggegaan als minister uit de Tweede Kamer, de politiek waar hij in het plus zat en in de aandacht en uh, geknuffeld door het CDA op, ja. Toekomstig baasje. En in plaats van dat hij het rustig aan gaat doen is hij nou voorzitter bouw Nederland geworden. neemt hij het van zijn uh, bloedgroepbroeder Eelco uh, Brinkman over. Ja. En dan vind je weer midden in de politiek en ja. onderhandelen en in de, in de belangstelling. Ik had, ik had bij Maxime een beetje de indruk dat op het laatst iedereen een hekel aan hem maalt hè? Uh, nou ja, ik heb hem nooit zo'n prettige man gevonden. Maar goed. Waarom niet? Uh, ik vind hem iets te, iets te hoe moet je nou netjes zeggen, iets te glibberig, laat ik het zo zeggen. Ja, dat was ook met precies de, dat was het imago wat hij ook had, hè? onbetrouwbaar ja. werd geroepen. Mm. Mm. Maar ja, zo kan je iemand helemaal kapot maken natuurlijk. Ja, goed, nou hij heeft zijn sporen verdiend in, in, in, in, in mm -hmm. de politiek. Ja. En dan mag hij het van Brinkman overnemen om, uh, om die uh, Bouwmond Nederland weer uh, uit de slop te trekken. Ja, er is werk aan de winkel voor Maxime, hè, wat dat betreft. Ja? Hij hey, is het niet... Nou, dit is, dat is dus ook wat. Ja, wachten we gewoon de volgende... Uh, volgende ja, ik, vo al. ik vond het zo'n goed gevonden antwoord, Henk. Mag ik je hartelijk danken? Graag gedaan. Tot de volgende en, keer. Uh, tot de volgende keer. Hoi. Dag Henk. Dag Jaap van Gelderen. Ja, hallo. Dag Jaap. Aan wie denk jij? Ja. Um, mag ik zeggen wie ik denk? Of? Wij zouden dat heel erg op prijs stellen. Je kunt het ook, ja, ook nee. nog even voor je uitschuiven, maar... Go Gooi het er nou, maar uit, Jaap. Uh, Camille, uh, Eurlings. Camille Eurlings. Kamiel Eurlings. Dan blijven we heel dicht bij Maxime eigenlijk, hè? Ja, ja, ja zeker. Een soort duo. Ja, ik het ook over Maxime. Ja. Ik zie Camille nog met half betraand gelaat... Uh, nee, Camille met half betraand gelaat Maxime toeroepen van... Uh, ja. Ik geloof in je, of zoiets. Ja, dat was een vreselijke vertoning. vind ik ooit allemaal <laughs> Dat is je goed recht om dat te vinden, Jaap. Ja. Uh, Camille. Uh, die ging uit de politiek, als ik het me goed herinner... omdat hij zei, ik wil meer tijd... Uh, ik wil meer geluk hebben en een gezin bouwen, uh, of zoiets. Uh. Ja, hij wilde meer... Ja, precies. En daar wilde hij meer tijd voor inruimen. Juist. Die tijd heeft hij helemaal niet in zijn huidige baan, denk ik. Nee, denk Nee. Want, uh, nou ja, er zijn meer mensen die daarom uit de politiek gaan. Maar goed, hij was ook een sterk voorbeeld, zou ik maar zeggen. Ja. Maar uh, ja, hij is toch uh, KLM uh, hoge Piet? Ja, hij is de baas. Ja. Dus het lijkt me niet dat je dan erg vaak thuis bent. Nee, altijd op vliegen. Ik denk nog minder dan, uh, uh, dan destijds in de politiek. Ja, ja ik, ik moet ja. je zeggen, uh, ja, hetzelfde als tegen Henk Vos. Een buitengewoon goed gevonden antwoord. Er is geen spel ja, tussen he? te krijgen. Alleen hij is het niet, Jaap. Hij is het niet? Ja. Oh, wat jammer. Dat verdriet dan mij moet voor ik jou. Blijven. Want ik wil het weten. Ja, Dat kan ik me voorstellen. Ja, blijf luisteren. Oké. Okay. Dank je wel. Dag. Nou, tweede fragment. Dus, het leven rolt door. Net niet meer in het brandpunt van de schijnwerpers. Maar er is nog genoeg aandacht om de warmte van het voetlicht te kunnen voelen. En het is ineens allemaal heel tweede rangs geworden. En een beetje sneu. Het hopt van 100 stellen hotel naar jacht. En dan duikt het op bij events waarbij veel bodyguards iets belangrijks lopen te doen. Namelijk geld verdienen. En het is wanhopig op zoek naar... naar iets. Er zit maar één ding op. Onsterfelijk worden. 0800-1121. 0800-1121. Over wie gaat dit? Wij zijn benieuwd naar jullie antwoorden. En wie sloot gisteravond Lowlands af? Nick Cave. I don't believe in an interventionist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 Christ in grace and love and guide you into my arms into my arms oh Lord into my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 Into my arms, oh Lord, into my arms. Nick Cave. Gisteravond sloot hij Lowlands af. Op een weergaloze manier. En dit is de softe kant van uh, Nick Cave. Want hij kan tekeer gaan hoor, dat kan ik je verzekeren. Jacqueline. Ja, hallo. Goedemorgen Jacqueline. Mag ik, nog ik zet even mijn radio uit. Ja, uit. Ja, uit. Goed zo. Geregeld. Ik hoef het niet eens te vragen. Nee, <laughs> tuurlijk niet. Jacqueline, aan wie dacht jij? Ja, heel erg. Oeh, oeh, heel erg. Uh, is het toevallig Harry Mens? Harry Mens. Verklaar je nader. Ja, ik heb een stukje gelezen in de krant over onsterfelijkheid en zo. En toen dacht ik, dit komt wel behoorlijk overheen. Je hebt een stukje in de krant gelezen over onsterfelijkheid... Ja, maar hij wil niet dood. Hij zou wel het liefst uh, gewoon eindeloos door willen leven. Ja. God behoede ons. Dat hij over vijftig jaar nog steeds dat uh, televisieprogramma <laughs> maakt. Sorry, sorry, sorry. <coughs> ja, ja, ja, sorry. En er is ja. maar één harde mens. Is het fout? Maar, uh, nee, uh, ja. <laughs> dat doe ah, ik natuurlijk ook nog zo. Ah, wat jammer. Ja, ik hoop niet dat ik je hele week verpest. Nou, nee hoor. Ik heb nog een week vakantie. Oh, wat ga je doen? Uh, nou, na uh, vijf weken heb ik nog één week vakantie. Dus dat zijn er zes. Ja. En dan ga ik weer aan het werk. Oké. Okay. Wat, wat voor... Met veel plezier. Mag ik vragen wat voor werk je doet, Jacqueline? Uh, ik ben klassiek geschoold zangeres en ik geef zangles. Oh, wat leuk. Maar dan echt... Alles wat je je maar kan voorstellen. Van uh, zwaar klassiek ja. opera tot en met uh, hard rock. En alles ertussenin. En welk genre heeft jouw voorkeur? Oeh. Uh, heel breed. Van huis uit ben ik natuurlijk en ja. dat vind ik heerlijk, dat vind ik zalig, maar ik vind het geweldig om mijn jonge mensen te begeleiden met uh, hun eigen composities, hun eigen werken, uh, ja echt helemaal geweldig ja. en te zien wat, wat uh, uh, ja, ze hebben enorm veel succes. Ja. Dit en dan mooi... heb ik het niet, niet over de uh, bekende dingen op uh, radio en tv. Mm -hmm. Als uh, de, de, ja, de beroemde soundmix toestanden, dat niet. Nee, oh. allemaal op eigen kaliber. Uh, Oké. Okay. Ja, nee, radio en televisie, dat is de norm niet. Je moet gewoon doen waar je goed in bent, in eigen kring. En Toch? En dat zijn, dat zijn ze. Ze zijn echt geweldig. Zet dit mooie werk voort over een week, Jacqueline. Dat ga ik doen, met veel plezier. Bedankt voor je telefoontje. Ja, ik ga nog een poging wagen. Oké, okay, ik ben gewaarschuwd. Gelukkig was het die, die Engert niet. Oké. Okay. <laughs> Dag, Dag, Jacqueline. Dag. Dag, John. Hoi. En ik ben een klassiek gescholde beller. Ja. <laughs> met een hele brede uh, interesse. Ja, dan hoor je vaak uh, wat je vrouw uh, beroep dat. Hoor je niet veel? Nee, hè? leuk. Interessant, ja. Uh, aan wie dacht jij, John? Die hartrenner, die zei dat gisteren en ik, die heeft zo'n bolt of zo. Bolt, ja. Is een beetje mafkees, hè? Ja, is je fout, ik voel het aan het wapen. En hoe, hoe komt dat dat je dat voelt? Aan je reactie te zien, te denken voor, ja, voor. Ja. Ja. Nou, ik zit te kijken op internet. ook nou. Kijk hoor, er zit maar één ding op: onsterfelijk worden. Ja, het is allemaal ineens tweede rangs en sneu geworden. Bij Bolt kunnen we dat toch niet zeggen, hè? Ik haal die zin naar het tweede fragment. Hij is niet tweede nou, rangs ja. en hij is ook niet sneu. Ik uh, had alleen een rode laf voor mijn uh, ogen. Dat was onsterfelijkheid. Omdat ja, je dat okay. zei. ja, ja, ja. Dat ik moet je inderdaad uh, <coughs> teleurstellen, John. Ah, jammer. Op de paal. <laughs> Zo is dat. <laughs> tegen de lat. Of tegen de staak, zoals okay. de Vlamingen zeggen. Uh, mag ik je hartelijk danken? Ja. En blijf uh, meedenken. Ja, ja, tuurlijk. Dag Jo. Oké, okay. doei, doei. Nou, laatste fragment. Nou, dit wordt scoren voor open doel. En niet tegen de lat. Onsterfelijk worden. Het is haar tot op zekere hoogte gelukt. Nee, ze is geen Elvis geworden. Kijk, Elvis, dat is de buitencategorie. Maar ze blijft in het nieuws. Nee, niet door die derderangs patje P in de middenstander... met te veel gouden ringen. En ook niet door wat ze nou aan koninklijks voorstelde. Maar... Door die daverende Parijse klap. Daar schijnt iemand achter te zitten. Voorlopig zat er maar één iemand achter, namelijk achter het stuur. Een persoon die licht beschonken was. Het is een moderne tragedie. Nou, kom op. 0800-1121. 0800-1121. Zullen we wat energie in deze ochtend pompen? Johnny Nash. <laughs> en Keep on falling in and out of love. Zo is dat. die Nash en Keep on Falling in and Out of Love. Het is uh, bijna half zes. Dit is uh, de nacht van het goede leven van de KRO. Wij zitten in de eindfase van het mysterie van Emily. Goedemorgen, Oscar. Ja, goedemorgen met Oscar. Ik denk dat ik het weet. Ja, vertel het ons. Het was niet zo moeilijk meer op zich. Hè? Ik denk dat het... Uh... Prinses Diana is. Ik denk dat jij daar helemaal gelijk in hebt, Oscar. Ja, dat kon ook niet anders, hè? Nee, nee, dat was nu wel uh, vrij makkelijk, ja. Jij had daar de volle drie fragmenten voor nodig... of had je al eerder uh, een beetje een ik idee? Ik heb eerlijk, heel eerlijk gezegd uh, alleen het laatste fragment gehoord. Oh, oh, oh. Ja. Want ik ben het gaan werken. En, uh, ja, wat, wat voor werk ja. doe je, Oscar? Nou, ik doe nu een, uh, het rondbrengen van een uh, krant... Ah, daar ben je nu mee bezig. Ja, daar ben ik nu mee bezig, ja. Ah. Hoeveel heb je er nog te gaan? Nou, nog een tachtig. Uh, tachtig. En hoe, hoeveel uh, moet je in totaal? Um, 120. Zo. En waar, waar doe je dat, Oscar? In uh, West-Brabant. In West-Brabant. Oscar, dan uh, daar heb je nog heel wat te doen, hè? Hoe lang, hoe lang ben je nog bezig met, uh, met, met deze wijk? Nou, het is met een bezorging met, uh, met een auto in een buitengebied. Ja. Dus ik denk nog een, uh, een vijf kwartier, zo'n beetje. Oké. Okay. Nou, daar wens ik je veel succes bij. Uh, blijf even aan de telefoon, want we moeten je gegevens noteren. Dat gaat Vincent, uh, onze regisseur, doen. En dan krijg jij een prijs. Ik kan je niet zeggen wat, het is een verrassing. Oh, oké. Okay. Nou, spannend. Oké. Okay. Oscar, blijf even aan de telefoon. Ja, dank je. En bedankt. Dag. Bye. Leroy, boy, is that you? I thought your post hanging days were through. Sunk in eyes and full of sighs. Tell no lies. You get wise. My friend, You say how and I'll say when. Come and meet me down the street. Take a seat. It's my treat. They sure are fun, I'll give it to you while we're on the run Because we ain't got time to get this thing together Oh, woman who has been around, one who knows better than to let you down Let's hope there's no one left in this whole town Dat is, uh, het vernein zit in de staart. Hij zoekt een uh, vriendinnetje voor een uh, vriend van hem. Maar eigenlijk wil hij er zelf ook alleen. Todd Runker, we gotta get you a woman. Uh, eventjes aandacht voor een heel uh, ja, sympathiek festivaletje. We hebben nou de hele grote festivalen gehad. Pukkelpop, Pinkpop, Lowland. Maar over een week, nou over een kleine week. Uh, eigenlijk gisteren over een week. Zondag de 25 augustus. Dan vindt er een muziekfestivaletje plaats in uh, Amsterdam-Noord. En dat uh, vindt plaats verspreid over drie plaatsen. Te weten Schellingwoude, uh, Ransdorp en Durgerdam. Nou, wat is daar te zien? Daar staan drie, op drie verschillende plekken dus... drie identieke withouten muziektenten. En die zijn gebouwd rond 1920... door destijds werkloze scheepsbouwers. En uh, dat gebeurde destijds in het kader van een werkgelegenheidsproject... Nou, dat zijn tegenwoordig rijksmonumenten. En de Stichting die heeft al in 2011 die, uh, uh, die muziektenten weer opgebouwd... om daar uh, optredens te verzorgen. En uh, ze zijn sindsdien heel mooi gerestaureerd in Amsterdam-Noord. En wel in de verf gezet en zo. En uh, wat is nou de bedoeling dat uh, op zondagmiddag de 25e... Uh, in die drie verschillende muziektenten... Optredens plaatsvinden van harmonie, van varens, noem maar op. En dat uh, de optredenden op dezelfde plek blijven, maar dat het publiek zich verplaatst van uh, de ene muziekten naar de andere per fiets. Ik vind het allemaal heel sympathiek klinken. Uh, wie uh, uh, er meer van wil weten, die kan terecht op www.muziekkapellen.nl. Www 43 jaar oud. Bob en Marche en uh, Young, Gifted and Black. Wat gaan we nu doen? We gaan uh, laten horen hoe je met een nummer aan de haal kunt gaan. Twee verschillende versies van uh, It's For You. Um, om te beginnen wil ik het woord geven aan John Lennon. Hello, this is John Lennon of The Beatles. We'd like to play you a song now that Paul and I have just written. specially for Cilla Black. A beautiful girl, a beautiful singer. Hope you like it. Here it is, it's called It's For You. Say sorry. Look at you and look. Then... Ja, geschreven door Lennon en McCartney. Uh, wat maakt deze versie nou zo bijzonder? Nou, Silla Black kon wel zingen. Kan ze tegenwoordig trouwens helemaal niet meer. Uh, maar George Martin, die verzorgde het uh, arrangement voor het orkest. En dat is te horen ook. En uh, wie het nummer helemaal maakt, is de drummer. Hij slaat er de hele tijd net achteraan. Waardoor het iets slepends krijgt en het een hele bijzondere sfeer krijgt. Nou, wat kan je met zo'n nummer nou doen? Die kan het ook bijna a cappella zingen. En dat deed Three Dog Night. En dan gaat het zo... He's alive. Right. En heel goedemorgen, Jan Eemans. Rex, uh, ik word altijd een beetje jaloers als ik, uh, nou ja, niet alleen als ik jou zie dansen, maar gewoon al je manier van lopen. Daar zit gewoon een, een soort, hoe moet, ik dat, hoe moet ik dat in woorden vangen? Uh, uh, hoe, hoe loop jij? Kan je dat zelf beschrijven? Uh, ik kan het even voordoen. Ja, doe maar. Ja, dat bedoel ik. Dat bedoel ik. Ja, ja, ze noemen dus, mij ook wel de Rubber Bandman. Ja, Nou ja, daar is eigenlijk alles ja, mee gezegd. Dat vind ik, ben ik uh, trots op deze titel eigenlijk. Ja, zeer trots. Uh, dat komt omdat ik mijn leven lang heb gedanst. Uh, ik heb geproduced. Ik heb uh, veel in de muziek gedaan. Maar ik ben altijd uh, sportief gebleven. Maar uh, met name door dansen. Want dansen is dus en leuk. Én, uh, en je zit in de beweging. En het is goed voor de conditie. En voor de mind en de geest. En alles tegelijk. Je hebt veel met Mantovani en James Last gewerkt. Hè? Dat zijn hele goede vrienden van mij. Die kan ik tot mijn beste vrienden rekenen. Tekenen. Maar wat heb ik hier in mijn hand? Kijk, je hebt mij, en nou ga ik wat verklappen van jouw leven. Je hebt mij, doordat jij mij ziet lopen, ik weet niet hoe het komt, uh, laatst verklapt. Ik, ik zou ook wel eens een paar danspasjes willen. Ik, mensen. Ja, ja, ja. ja, ja. ja maar kijk, kijk het zelf maar. Ja, hier, hier. Je praat nu met Houten Klaas. Ik bedoel, ik, dus ik ben weinig dynamisch. Nou, Sterker dat, uh, nog, ik ben nogal statisch. Ja, to see least. En ik ben heel erg ontzettend verheugd dat je daar gewoon uh, vooruit komt. Want als je er niet vooruit komt, dan kom je niet vooruit. Dat is ook achteruitgang, als het ware. Eigenlijk wel, stilstand is achteruitgang. Dus ik ga jou meenemen op een salsa-trip van vanmorgen. Naar welk land gaan wij? Wij gaan naar Cuba, uh, en, en dat is natuurlijk een geweldig eiland met, dat, is, dat drengt en druipt van de muziek. En we gaan de Sonora Matanzera op de draaitafel keletsen. De, de, de wat? De Sonora Matanzera, dat is een, een groep, uh, een Cubaanse groep. En, en, en op de plaat het zegt het al, ritmes Latins pour la danse. Uh, dus ik ga jou meenemen op een danstripje. Oké. Okay. Ja? Ben je daar klaar voor? Je? Ja, nou, klaar ben ik niet natuurlijk. Oh ja, want laat het lekker over je heen komen, want we gaan even lekker swingen met elkaar. Dus uh, uh, uh, even dicht tegen elkaar aan. Gezellig. Ja. Doe maar ja. Wees maar niet bang. Ik, wat, is, uh, wat is nu de bedoeling? Ik voel je mee. Jouw rechterhand in mijn linkerhand. Best. En dan gaan we gewoon even schuiven. Ja, 1 en twee. Dit is een... Uh... Ik vind het ook altijd een beetje gênant, Rex. Ah, ja, ja, ja, je moet maar even, even door, de, door de... Het staat toch compleet voor gek? Je moet maar even door het uh, koude ijs gaan. Het, uh, het, ja, maar ook... weet je, als jij als je het doet... Iemand, als je maar beweging bent, jongen, nou, dan, gaan we, dan wordt het rubber. Ja, maar jij doet dat met een soort Limburgse... Uh... Ja, je moet gewoon met mij meedansen. Kom maar. Dat, jij kan uh, dat. Twee. En vier. Ja, nou, bij mij ziet het er niet uit. Nou, ik, ik vind dat je heel erg uh, lekker beweegt eigenlijk. Meer, je beweegt beter dan jezelf eigenlijk. Zeg, vertel eens wat over dit bandje. Ja, dit is Zonor een uh, matelserie. Ja. En je moet op je pas letten. Je bl blijf dicht bij me. Blijf dicht bij me. En je hand vasthouden, hè. En de midden. En dan de heupjes, hè. Dat is belangrijk. Gewoon twee. Niet te snel. Drie. Zes. 2. En drie. Dit is een sommel toen chacha heet het, hè? Dus, ja. Um, ja. We zijn... Uh, we oh, zijn sorry. Oh, je stoot even met je hup ja. tegen de aan. Maar je doet het helemaal niet slecht, Jan. Dus ik, okay. Okay. ik ben heel tevreden en ik zie een grote toekomst in jou qua het is, dans. Het is, het, is, dans. Het, is, het is bevrijdend, het is bevrijdend. Ja, toch? Ja. Ja. En je moet op de pas letten. Niet op mijn tenen gaan staan, graag. Ja, ja jij hebt veertien jaar op Cuba gewoond, hè? Dat kan ik je niet naar vertellen. Ja, het is ook een introductieles, dus uh, ik uh, verwacht niet te veel. Nou, goed gedaan, jongen. Ja. Ah, tot volgende week. De... Ja, tot oh, volgende, er volgende er nog, week. Nou, volgende he? week gaan we door, hè? Ja, is goed, is goed. Tomorrow never comes the day for my love and me I feel her gently sighing as the evening slips away I feel her gently sighing as the evening slips. Uit 1969, on the threshold of a dream heette het album. En uh, het nummer heette Never Comes Today van de Moody Blues. En wat vertelt technicus Anne Bakema mij zojuist? Op mijn 14e vond ik dit heel mooi. En op mijn 16e donderde ik het de deur uit. En nu vind ik het weer mooi. En dat is, vind ik zo aardig. Dat is het leven wat je vandaag bewondert. Van afschuw je morgen en andersom. Dus waar maken we maken ons eigenlijk druk over. Waar maakte Amerika zich druk over in 1968... toen Max Romeo Wet Dream zong? Wet Dream? Dat mocht niet. Dus wat kwam er op het hoesje te staan? The Dream, je hypocrieten. Dream, X Romeo, was dat uit 1968. We gaan naar Spooky Tooth. Dat was een merkwaardig bandje. Um, we hebben een afschuwelijk lelijke versie gemaakt... van I and the Walrus van The Beatles. Dat duurt en dat duurt en het is zo afgrijzelijk. Mooie dingen maken konden ze ook. Uh, That Was Only Yesterday bijvoorbeeld was hun enige hit... En toen viel het uit elkaar, maar ze waren wel hofleverancier voor andere bands. Leden van Spooky Tooth gingen naar Steelers Wheel, naar Humble Pie, naar Matten Hoepel. Dus niet de minste, zou ik zo zeggen.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 I don't care, I need some time to hide my shame Was only just one day ago, found what I'd been searching for left town on a late night train Tooth. That was only yesterday. Dit was hem. De nacht van het uh, goede leven. Zullen we die afsluiten met breakfast. Ellen's psychedelic breakfast zelfs. Van Pink Floyd. Klein stukje nog. Vincent Krom die organiseerde alles vannacht. Anne Bakema zorgde dat u wat hoorde. Ik wens jullie een fijne week. En over een week zijn we er weer, tot dan wellicht.